En een voorspoedige start. een Klomp met het NOS Journaal. De brandweer is bezig met een aantal woonboten in het Noord-Limburgse Gennep. Die hangen scheef door het snel zakkende water in de Maas. Gisteren voer een Duits binnenvaartschip bij Grave dwars door een stuw heen. Daarna zakt het waterpeil naar het laagst mogelijke peil. Volgens Rijkswaterstaat zijn zes schuiven van de stuw beschadigd. Het staakt het vuren in Syrië lijkt stand te houden. Aan het begin van de nacht waren er nog enkele gevechten... tussen rebellen en het regeringsleger. Maar volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... verliep de nacht verder rustig. Het bestand lijkt daardoor voorlopig niet in gevaar te zijn. Dat betekent dat de geplande vredesbesprekingen... volgende maand in Kazachstan nog steeds op de agenda staan. De voormalige jungle van Calais, waar duizenden vluchtelingen zaten... moet een natuurgebied worden... Op die manier wil de gemeente weer aantrekkelijker worden voor toeristen. Jarenlang woonden 7 à 8000 vluchtelingen in tenten en hutjes... op het braakliggende terrein bij Calais, in de hoop naar Engeland te kunnen reizen. De Duitse vice-kanselier Gabriel wordt zeer waarschijnlijk de tegenstander... van bondskanselier Merkel bij de Duitse parlementsverkiezingen volgend jaar. Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement... gold ook als een mogelijke kandidaat om de nieuwe bondskanselier van Duitsland te worden... Maar volgens Weekblad Der Spiegel gooit hij de handdoek in de ring. Gabriel is partijleider van de sociaaldemocratische SPD. Het Nederlandse marineschip De Ruiter is na een missie van vier maanden weer teruggekeerd in Nederland. Het schip was op de Egeïsche Zee en bracht daar mensensmokkelnetwerken in kaart... die migranten naar West-Europa brengen. Het schip ontdekte 23 migrantenboten met elk zo'n 50 mensen aan boord. Het weer vooral in het westen en noorden nog een tijd mistig. In de rest van het land is het zonnig. In de mist wordt het plus +1 graad. Verder 3 tot 5 graden. Morgen op oudejaarsdag bewolkt, maar wel droog. Waarschijnlijk ook tijdens de jaarwisseling. Het wordt dan 3 tot 7 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fietsen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Het aftellen is begonnen. De muzikale flashback van volga... Ja. Maybe you don't have to Zero You could leave a toothbrush at my place At my place We don't need to keep it hush. You could leave a toothbrush at my place At my place Stuck in a limbo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 Persona Break up the ice I know you're gonna stay the night Stay the night when you're st Op uh, Zierf Zandvoort met de Eurohit 2016. De toch 100 van uh, dit uh, complete jaar. We staan nu live uh, op de ijsbaan in het uh, Zandvoortse. Hier in het centrum uh, van Zandvoort. En het is uh, ja, nog wel rustig, gelukkig. Maar dat gaat uh, zo de rest, uh, denk ik, uh, helemaal goed komen hier. Ja, het is nog even een beetje pielen, waar wat zit, uh, toch Sam? Even kijken, waar zit jij? Nou, als het goed is, dan zit ik op deze. Ja, even kijken, waar zit deze dan op? Ah, weet ik nog niet. Ah, maakt in ieder geval niet uit. Um, <laughs> Welkom op de ijsbaan in Zandvoort, welkom bij de Eurohit 2016. We gaan alle 100 nummers van de afgelopen jaar van de top 40 van Europa gaan we een beetje doornemen. En dat ga ik niet alleen doen, dat ga ik vandaag doen met Sander Douw. Hey Sander, goedemiddag. Goedemiddag Maurice en goedemiddag luisteraars. Alles wel? Ja, alles is wel. Nou dat is mooi, daar doe ik het voor. Hey, de lijst die wordt iedere week keurig netjes samengesteld. Ja. Zoals jij wel weet help je vaak aan uh, mee. Even kijken hoor. Uh... Waarom doet hij het niet? Nou, dat zoek ik zo direct wel uit. Ah, misschien dat hij het niet doet, omdat hij misschien onder mijn microfoon zit. Nee, hij doet het, maar heel zachtjes. Oh. Ja. Ik hoor hem, ik hoor hem. Ah, dan is het wat anders. Ah, wacht niet. Het uh, <laughs> is altijd leuk hè, zo live op locatie. Uh, in het begin altijd even pielen hoe het uh, precies uh, zit. Ja. Maar dat komt uh, helemaal goed. Hey, uh, de top 100 wordt dus uh, samengesteld van uh, iedere week een uh, top 40 uh, die gemaakt wordt. Als je op een uh, 40 ste plaats uh, bent uh, terechtgekomen door artiest en uh, niet jijzelf, dan uh, krijg je 1 punt. Dan kom je op de eerste plaats terecht dan heb je 40 uh, punten te pakken. En alles uh, daartussen. En zodoende, ja, krijgen uh, nou honderden punten aan sommige nummers. Ik ga even verklappen, we zijn nu net met de nummer 100 uh, begonnen. DNC met uh, Toothrush. En die heeft uh, 113 punten uh, bij elkaar gesprokkeld in uh, 6, 7, 10 weken tijd maar. Zo. Ja, dat uh, gaat best snel. Ja. Even kijken hoor, misschien als ik hem uh, zo doe dat het makkelijker is... Uh... Nee, ook niet. En uh, de nummer 1, uh, die heeft uh, uh, even spieken. Wat denk je? Nou, uh, ik denk wel tegen de 400-500 punten. Nou, kan even verklappen. De nummer 1 uh, heeft 968 punten. Kijk, dat gaat uh, uh, de goede kant op. En wie dat is, dat hoor je even voor de klok van uh, 5 uur tot 5 uur uh, zijn we bij natuurlijk uh, met uh, de top 100 van Europa. Hé, hey, maar uh, voordat we verder gaan praten erover allemaal, gaan we eerst luisteren naar de nummer uh, 99 van, uh, ja, van deze week. Wat ik zeg, van uh, dik, ja, het zit er zo standaard in uh, van de ja. top 40 van, van uh, dit jaar. Zijn nummer die is binnengekomen in week nummer 23. En uh, toen een uh, hele mooie, uh, goede plaats uh, scoorden. En een nummer was speciaal gemaakt voor uh, het EK 2016. En uh, ja, Nederland zoals we weten heeft uh, niet meegedaan uh, met dat uh, EK. Maar uh, David Guetta en Zara Larsen hebben daar een uh, mooi nummer voor gemaakt. En dat nummer heet uh, This Once For You. De nummer 99 van de top 100 van uh, dit jaar van 2016. Hier op uh, ZFM Zandvoort. David Guetta en Zara Larsen. You're driven In 16 is dit Rehab samen met uh, Kiara. En voor de nummer uh, 99 uh, David Guetta samen met Zara uh, Larsen. Met uh, This One's uh, For You. En uh, tadam, pam, pam, pam, pam. Ja, uh, de nummer 99 die had uh, 120, uh, 120 uh, punten uh, verzameld. En de nummer 124 uh, de Rehab samen met Kiara. Met Up, uh, 124 punten de nummer 98. Hey, ik ben ondertussen met de tablet aan het opstarten, dan heb ik weer uh, mijn eigen uh, bitje. Maar ah, dit is een uh, mooie break uh, Breakdown bed, dat uh, werkt prima. Hé, hey, uh, San. Ja. Wat ruik ik nou? Ja, ik ruik uh, poffertjes. <laughs> ik ruik hem. <laughs> ik ruik inderdaad poffertjes. Ja. Hoe kan dat nou? Nou, uh, er staan hier uh, twee uh, dames. Ja. Die staan uh, poffertjes te verkopen voor het goede doel. Ah. En zijn ze hier, leuk. Nou, dat is mooi. Ik kom komen allemaal naar de ijsbaan uh, hier in uh, Zandvoort, in het centrum. Niet alleen om uh, lekker te schaatsen, lekker uh, een uh, hapje te eten en een slokje te drinken. Maar dus ook poffertjes, waarmee het goede doelsteun. En ik denk dat we dit uur nog wel daar uh, aandacht aan gaan besteden aan die dames. Ja, dat gaan we zeker nog wel doen. Ik weet vorig jaar dat we hier stonden met die breakdown uh, die vrijdag. Dat ze er ook uh, aanwezig waren met uh, poffertjes. En uh, toen hadden ze een uh, hoop geld uh, opgehaald voor uh, Kika, is Dat ja. Als ik zo rechts voor mijn neus kijk, dan zie je zie ik uh, geen poffertjes. Ja, er zijn wel een hoop poffertjes, maar... Uh, ik zie oliebollen. En ik zie linksnaast ook. Ik ben helemaal uh, omheen door uh, oliebollen, poffertjes... Uh, kerstversiering en uh, alles hier... Uh, op de ijsbaan uh, in Zandvoort. Hey, dit is de Eurowit... 2016. De top 100. Uh, vijf uur lang uh, ben ik bij hem. En uh, gelukkig hoef ik dat... Uh, niet alleen te doen. Want ik denk uh, niet dat ik dat uh, vol ga houden. Zoals ik al vertelde... He, uh, Iedere week de top 40 en dan gaan we nummertjes bekijken. De nummer 40 krijgt 1 punt, de nummer 1 krijgt 40 punten. dan degene met de meeste punten die wint uiteindelijk. En de winnaar die gaan we tegen de klok van 5 uur bekendmaken. Eerst gaan we luisteren naar de nummer 97 van deze week. En die is in handen van een beste man die eerst in een boyband zat. En dan heb ik het over Zeen Malik. Uh, hij zat eerst in een uh, boyband en toen dacht hij van nou laat ik maar uh, solo verder gaan, dat is uh, een stuk beter. Week 6 van dit jaar is hij uh, binnengekomen in de lijst der uh, lijsten op een uh, hele, nou hele mooie wou ik niet zeggen, op een uh, 39e plaats. Hij heeft er uh, ondertussen uh, uh, versneld tellen, 6, 9, uh, 13 weken lang uh, ingestaan. En daarmee was hij goed voor maar liefst 127 punten. Uh, in de. Uh, deze top 100. Ja. Dan heb ik het over Zemeliek met de nummer uh, Pillertalk.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 It's was wrong It's a, a paradise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 But van de top 100 van 2016 Alicia Kara met Scar Story Beautiful en op het moment staat die beste plaat nog steeds in de uh, Europese top 40 en volgens mij zelfs in de Nederlandse top 40 hey, uh, ik ga even kijken naar een uh, paar uh, nummers die uh, net uh, buiten de top 100 uh, vallen van dit jaar dit jaar hebben we namelijk uh, 146 uh, nummers uh, in de hitlijst uh, gehad uh, dit jaar op 146 uh, zelf staat uh, Martin Solveig met Intoxicated met maar uh, één punt. Komt omdat hij in de eerste week alweer uit de lijst was verdwenen. In 2015 zat hij er wel wat langer in. De Weekend Bekan viel met deze op 145. Die heeft twee punten ook uit de lijst verdwenen in de eerste week. Nou, we gaan kijken naar een plaat die wel uh, recent nog in de lijst heeft gestaan. Looney Tunes met Burnet Daan. Die staat op 143. Die heeft maar zeven uh, punten. En dat komt omdat hij uh, maar één week uh, in de lijst heeft gestaan. En zo zijn er... Uh, ja, dat is eigenlijk de enige plaat die maar het één week heeft volgehouden in de Europese hitlijsten. Goed, we hebben net uh, het nummer gehad van uh, Alicia Keys en de nummer 96. Goed, die was uh, goed voor uh, 128 punten. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Goed voor 137 punten is de nummer 95. En dat is de Chainsmoker samen met uh, Phoebe uh, Ryan met All We Know. Ik sta hier uh, midden op de ijs staan in het uh, centrum van uh, Zandvoort. En het is uh, best wel uh, koud uit, dat kan ik even verklappen. Nou, ik heb niet alleen er uh, last van. Mijn uh, liefdallige uh, tablet, uh, mijn trouwe steun naartoe die erbij hoort. Die heeft er ook last van, die wil gewoon niet eens meer opladen. Op. Hey, dit is de nummer 94 uh, van uh, dit jaar van uh, de Europese top 100. Bebber Exam. Met I Got You De Reksa was uh, goed voor dit jaar Voor uh, 145 punten En uh, we staan hier niet alleen op de ijsbaan Zoals ik al zei aan het begin van dit uur We hebben veel meer uh, om ons heen En we hebben ook nog uh, twee uh, dames uh, rechts uh, naast ons staan Voor de kijkers thuis uh, links En die zijn uh, bezig met uh, iets voor het uh, goede doel En daar staat uh, Sander nu bij Ja dat klopt Maris. Ik sta inderdaad uh, naast de twee dames Die bezig zijn voor het goede doel en welk goede doel zijn jullie voor bezig? Voor Kika! Voor Kika! En uh, vorig jaar hebben jullie ook gestaan, uh, nou, hadden wij ook uitzendingen hier op de IJslaar. Hoeveel hebben jullie toen opgehaald voor Kika? 801 euro en 37 cent. Hoe kom je aan die 37 cent? Ik heb de microfoon ervoor houden? Ik werd erbij gelegd. Oh, oké. Okay. Hey, en jullie uh, staan hier uh, niet alleen maar uh, met de collectebus. Jullie doen er ook nog echt daadwerkelijk uh, wat voor. Wat uh, doen jullie? Oh lekker. Heb je die zelf gemaakt? Uh, nee. <laughs> Gewoon ja zeggen joh. <laughs> Maak die uit. En uh, voor de poffertjes, uh, hoeveel kost dat? 100 euro per poffertje of zo? Uh, 1 euro voor 9 poffertjes. 1 euro voor 9 poffertjes? Dat is goedkoop. Mag ook meer? Nou, ik denk dat ik zo direct uh, maar uh, wat poffertjes ga eten, denk jij? Ja, ik denk dat ik het ook maar ga doen. Hey, wat is jullie doel vandaag om te gaan halen? Welk bedrag? We gaan 7 januari nog een keer, maar ja? we hopen meer dan 800 euro te krijgen. Ah, beter dan vorig jaar. Nou, tot hoe laat staan jullie hier? Vijf uh, uur half zes. Vijf uur half zes. Nou, ik ben dit tot vijf uh, uur met uh, mijn uitzending. En uh, we proberen iedere uur uh, bij jullie uh, erbij te komen. Want hoeveel hebben jullie tot uh, nu toe opgehaald? Gaat het al goed? Ja, best wel veel. Oh, kijk, daar houden we van. Hé, hey, dankjewel. Heel veel succes. Top, hey, de meiden van, de, ja, van, van Kika noem ik ze maar even, hè. de meiden van de poffertjes, die staan hier ook op de ijsbaan in Zandvoort. Kom dus allemaal naar de ijsbaan toe, niet alleen om te schaatsen, om radio te kijken of uh, ja, een uh, lekkere blue wine te drinken of een uh, kopje koffie. Maar je kan dus ook uh, poffertjes kopen voor het, uh, Kika, voor het goede doel. Er staan twee dames voor uh, die het uh, helemaal gaan uh, regelen voor je. Ja. Ja, ja, ja, ik zit ze aan te kijken. Heb ik ja. nog wat vergeten, Nee. Nee. Nee, maar uh, die poffertjes ruiken gewoon zo lekker. Ja, we gaan ze zo nemen, joh. Wes voor die man. Ja, we gaan straks een beetje helemaal... poffertjes halen. gaat helemaal goed komen. Hey, door met de lijst uh, der uh, lijst en de top 100 van uh, 2016 zijn we bezig. Tot 5 uur uh, zijn we bij je ermee. Dat gaan we doen uh, met uh, de nummer 93 uh, van dit jaar. Nummer 93 is uh, de laatste noteerde plaat uh, van uh, deze beste man. Begin dit jaar uh, is hij in de lijst gekomen. Nou, eigenlijk moet ik zeggen, eind vorig jaar. Begin dit jaar heeft hij uh, vijf weken in de lijst gestaan. Daarmee heeft hij uh, dit jaar 146 punten opgehaald. En dan heb ik het over niemand minder dan uh, Justin. Ja, ik wou eigenlijk. Moet ik het zeggen? Ja, Justin fucking Bieber. Ik zeg het altijd: ik kan er niks aan doen. Ik mag die vinden niet. Alleen maakt hij wel uh, goede muziek op het moment. 2016 is wel een uh, goed muziekjaar geweest voor uh, deze man. Deze jongen. Dit verwinde Nisje. En een nummer wat op uh, 93 staat van hem is het nummer Sorry. Nou, ik bied ook alvast mijn um, excuses aan uh, voordat uh, ik een uh, paar keer uh, zijn plaat gedraaid. Namelijk nou twee keer uh, achter elkaar. Eerst de nummer 93 met Sorry. En op nummer 92 staat Justin Bieber met Al Show You. Die heeft dit jaar uh, één weekje langer in de lijst gestaan. Daardoor iets meer punten opgehaald. Maar eerst de, de nummer 93, Justin Bieber met Sorry. I hope I don't run out of time cause someone call a referee Cause I just need one more shot, have forgiveness I know you know that I made those mistakes maybe once or twice But once or twice I mean maybe a couple of hundred times So let me all oh, let me redeem or oh, redeem on myself tonight Cause I just need one more shot, second chance is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry?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 Bieber op uh, 92 met uh, I'll, show I'll show you. Ja, dat zeg ik net, uh, Justin. Tijdens de Eurohit uh, 2016 hier op uh, CFM Zandvoort. Uh, live uh, vanaf de ijsbaan. En uh, ik begin het steeds warmer te krijgen, Wat jij. Ja, maar jij hebt een kacheltje. Oh ja, dat is het. Er staat een mooi kacheltje aan mijn voeten. Hey, mijn tablet uh, doet het ondertussen weer. Daar ben ik zo blij mee. Dat hoor je wel op de achtergrond. Dat, uh, uh, ik heb weer een... Uh, ja, we Een hebben beetje? weer het achtergronddansmuziek. Ja, heerlijk, eindelijk. het heb ik even wat voet in de aarde gehad. Nou, in ieder geval wat kachels in de, op de grond gehad, uh, kan ik beter zeggen. Want die kou is zich niet goed. Heb je nou echt koud en zit je thuis en doet je kachel het ook niet. Kom gewoon naar de ijsbaan toe. Want hier uh, branden de kachels wel. Maar uh, niet alleen kachels, ook koffie, thee, bierfrissen, uh, limonade, uh, uh, vier boekjes normaal gesproken achteraan, maar dat zou ik maar dit keer uh, voor me houden. En uh, poffertjes. Ja, en poffertjes. We hebben het er net over gehad, hè, poffertjes. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Poffertjes, poffertjes, poffertjes. Het grootste poffertje die loopt er ook rond. Maar uh, dat uh, mag ik allemaal niet uh, hardop uh, zeggen, zullen we maar zeggen. Hè? Nee. Hé, hey, um, ja. Ik wou wat zeggen. Oh ja, ik wou wat zeggen over de nummer 90. Want uh, net hebben we de nummer 92 gedraaid. De nummer 91 uh, draaien we even voor het gemak uh, door. 150 punten, daar was hij goed voor. Dat is uh, Coldplay met uh, Everglow. Coldplay uh, zal er uh, veel vaker uh, inkomen staan in de lijst. In de top 100. En de hoogste notering van Coldplay is... Uh, uh, a Sky... Nee, uh, Lifetime. Adventure of a Lifetime. Ja, met de aapjes. Met de aapjes. Die heb ik ook nog eens een keer gebruikt. Ergens, nou ja, dat uh, is voor de insiders uh, veel leuker. Hey, de nummer 90 dan nummer 90 van uh, dit jaar Pharrell Williams is gemaakt voor een uh, film en daar heeft uh, Pharrell Williams al uh, vaker uh, mazzel mee de vorige keer had hij, uh, voor de film uh, The Spickle with Me, had hij uh, Happy gemaakt en deze heeft hij voor een uh, motion, picture. ik weet niet meer welke film het was in ieder geval nummer uh, Runnin Runnin is uh, binnengekomen uh, zes weken geleden of zeven, zeven weken geleden in weeknummer 45. En hij staat nog steeds in de lijst der lijsten. Dit keer was deze plaat goed voor 158 punten. Dan is hij nog hoog gekomen als hij pas in de lijst staat. Ja, hij staat er pas 6, 7 weken in. Dan staat er laat uh... Kijken, de nummer 87 staat er nog korter in. Maar hij is inderdaad goed terechtgekomen. Ik zal straks weer even doornemen welke platen er allemaal net weer buiten de lijst zijn aangevallen. Ik heb een klein beginnetje eraan gemaakt, maar dan gaan we straks weer verder. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 90 van dit jaar. Pharrell Williams met Running. No. <tied> like you was there when you wasn't running from the man running from a badge Bad. don't act like you was there when you wasn't running from our Ooh. plans Bad. in the judge's hands Bad. don't act like you was there when you wasn't I know they say crawl for you all but in my mind I already jumped if I stand Ooh. still I cannot get far they want the moon I'm on Mars Time of my dance. When I'm running. I don't want no fear. Anymore. I'm just sick of time running. Some nights I... I am colored. Don't act like you was there when you wasn't. From learning to exams, the job is for a man. Don't act like you was there when you wasn't. And the law of the land, the women were often banned. Don't act like you was there when you wasn't. I know they say crawl for you all, but in my mind I already jump. If I stand still, how can I cannot get far? My mind yeah. Yeah. Yeah. Dit jaar Sigana met uh, Easy Love de Begin van het jaar na Ivenstein wordt uh, wederom Zeggen vorig jaar uh, in de lijst gekomen. Begin dit jaar nog een uh, hele hoge notering, namelijk uh, plaats nummer uh, 9. En hij is er na zeven weken uit de lijst uh, verdwenen en daarmee was hij goed voor uh, 167 uh, punten uh, dit jaar. En daarmee uh, goed voor een 88 e plaats. En daarvoor hoorde je even Simons samen met uh, Sidney Samson met Bloodfire. Ook het begin van het jaar uh, in de lijsten uh, geweest. En uh, daarmee goed voor een uh, 89 e plaats. Nou, wie was uh, Sigala ook alweer? Uh, weet jij er nog zo aan? Uh, nee, niet echt meer. Nee? Nou, dat nee. ga ik je vertellen. Sigala die komt uit het Verenigde Koninkrijk. En achter Sigala gaat de Britse producer Bruce Fielder. Nou, op zijn achtste leerde hij al piano spelen. En als tiener luisterde hij vooral naar jazz. Voordat hij de muziek van Fatboy Slim en The Prodigy ontdekte. En na zijn studie aan de universiteit speelde hij in verschillende bandjes. En uiteindelijk belandde hij in de studio en maakte hij nummers voor zichzelf en anderen. Inmiddels rekent hij onder andere Felix Jan L. Arra. Ar Ar Ar Ar Ar Tot zijn klanten, een moeilijke naam. En uh, uh, zijn eerste uh, grootste succes is een uh, dansbare track van uh, Samples uit de uh, ABC van de Jackson 5. Nou, die hoorde je net. Uh, die track werd die in augustus 2015 uh, kwam hij erin. Na het eind van dit jaar uh, komt hij hier met uh, Sweet Love in een opvolger. En dat wordt zijn uh, tweede top 40 hit in uh, Nederland dan. Nou, eind 2000, in 2016 maakt festigalen samen met Imani en DJ Freshet Check, uh, So You Do. En dat blijft steken in de tippenraden helaas. Die komt nooit uh, in de, de, de top 40 terecht. Uh, in april verschijnt uh, Give Me Your Love waarop John Newman en Nal Rogers te horen zijn. En eind september is hij terug te vinden op de zesde studioalbum van Greg David met de track Ain't Giving Up. Nou, die track die je hoorde met uh, uh, uh, John Newman en Nal Rogers die staat uh, zeker weten in de lijst. En ik kan je verklappen dat hij uh, ernstig uh, hoog is uh, geëindigd. Ondertussen hier op de ijsbaan uh, begint het uh, steeds uh, drukker en uh, drukker te worden. Ja, en ook bij onze buurmeiden. Ja, het gaat als een lopend vuurtje daar. Ja, bij de dames van de poffertjes hier op de ijsbaan in Zandvoort. En ook op tijd maar zelf begint het heerlijk druk te worden. Uh, de kinderen hebben er een hoop plezier in, in het uh, heerlijke schaatsen. Ook zie je wat ouders uh, op de baan uh, die uh, lekker met de kinderen aan het schaatsen zijn. Nou, dat uh, gaat allemaal uh, de goede kant op. Hey, het eerste uur van de Europese top 100 van uh, 2016 zit er over 30 seconden alweer uh, op, kan ik even klappen. Hé, hey, jammer. En, uh... Ah, wacht even. Ik zit nu op het radio, radio geluid te laten lu lu luisteren. Dus ik hoor mezelf in de echo. Ja, dat is, dat wel is wel best wel hard allemaal. Ja, dat is ook wel leuk. Dat is hey, echt uh, leuk zo echo, zo direct na het nieuws zijn we weer terug met de met tweede deel. Twee van de vier, vijf delen van de Eurowit 2016. Tot straks. ZFM wenst u allemaal fijne dag.